Het is 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Londen is voor de derde dag op rij geweld uitgebroken... tussen jongeren en de politie. In de wijk Hackney in noordoost londen gooiden tientallen jongeren... met stenen naar agenten die daarop charges uitvoeren. Ook worden winkels geplunderd en is een politieauto gesloopt. De vlam sloeg in de panden dat een man door de politie werd gefouilleerd. Volgens de politie zijn het vooral mensen... die de onrust van de afgelopen dagen aangrijpen om te rellen. De burgemeester van Londen, Johnson, heeft laten weten morgen terug te keren van zijn vakantiebestemming. Eerder had de minister van Binnenlandse Zaken haar vakantie al onderbroken vanwege de rellen. Op de Europese beurzen is de vrees voor een zwarte maandag bewaarheid. De belangrijkste beurzen liepen de verliezen op tot boven de 4 procent. In Amsterdam sloot de AEX voor de elfde dag op rij lager bijna 4,5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 Onze gasten leiden begin dit jaar... het striptisch protest tegen de regeringscrisis in België... stond als kandidaat op de lijst van Groen... is moeder van vijf kinderen, acteert... en is de regisseur van Gins tussen de Netels... gebaseerd op het toneelstuk Bloedbruiloft... van de grote Spaanse schrijver Garcia Lorca... en vrijzinnig bewerkt door de grote Vlaamse schrijver... Dimitri Verhulst. Hier is Marijke Pinois. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, je was een van de kopstukken hè, tegen het protest tegen de uh, regeringscrisis die maar niet tot stand kwam. Ben je echt je kleren uitgegaan? Uh, ik was daar helemaal niet van plan. Maar um, Luc de Vos, dat is een zanger. In Gent, bekend... Leuke zanger. Een leuke zanger... En die had een uh, verkoudheid, <lacht> was een excuus. En die studenten stonden daar maar in hun BH, in hun onderbroekjes. En op het moment zelf kreeg ik een adrenaline stoot en had ik zoiets, doe niet zo flauw, Pinoa, want Luc de Vos doet hier al zo flauw. Dus er moet toch <lacht> iemand uit de kleren van ons tweeën. En dan heb ik dit maar gedaan. Maar dat was niet mijn bedoeling, moet ik eerlijk zeggen, want ze hadden mij gevraagd om gewoon uh, speech te schrijven. En wat zei die vijf kinderen hiervan, van deze actie? Ah, die stonden, van de vijf kinderen stonden er twee mee in hun onderbroek. <laughs> <laughs> die hadden al hun vrienden opgetrommeld. Maar die adrenaline waar je, die je memoreert, die, die, die heb je wel vaker... Waardoor je, waar je opeens doorbevangen wordt... en er vreemde dingen gebeuren in het leven van Pino, of niet? Ja, ik denk dat dit noodzakelijk is. Um, voor mij althans. Om tot uh, daden over te gaan... Denk ik zo. Uh, die adrenaline stoot, ja, dat is ook hetzelfde als uh, passie of uh, de drijfveer om, om dingen te gaan doen die irrationeel zijn. Of die toch gedreven worden door dieperliggende uh, emoties. Uh, die je dan niet het verder het helemaal gaat uitbrengen. Primitie zijn er, ja. Ja, Nee, maar het heeft natuurlijk, heel die politieke situatie heeft natuurlijk niet zo direct iets met het irrationele te maken. Integendeel zelfs, het heeft wel degelijk iets te maken met mijn bezorgdheid om de maatschappij waarin, waarin ik woon. Je bent ook uh, waar... politiek actief, hè? jij staat op de lijst groen. Ja, ik heb die heel erg gesteund. Ik heb geen enkele politieke ambitie, laat dit duidelijk zijn. Ik ben een artiest in hart en nieren. Mm -hmm. Maar ik ben ook inderdaad een moeder van vijf kinderen. En ik ben ook een bewoner in een maatschappij zoals iedereen die zijn belastingen betaalt. En ik voel mij ook wel verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor de ziekte waarbinnen wij ons in België bevinden. En ik vind ook dat we dit niet altijd kunnen afschuiven naar degenen die ons vertegenwoordigen. Want we leven tenslotte in een democratie. En heeft het wat opgeleverd? Uh, weet je, um, bijvoorbeeld al die acties die studenten gedaan hebben jongeren hè, Die worden afgeschoten als oh, ludieke acties Vooral dan mm. vanuit het buitenland ook Maar ook in de Vlaamse pers In de Waalse pers werd dat heel anders uh, beschreven uh, en benoemd. Maar het is ja, ook Hoe beschrijft de, de, de Waalse pers het dan? Ja, die nemen dat veel meer op serieus. Dat artiesten uit een kot komen en dat studenten uit een kot komen. En uh, de Vlaamse pers op een of andere manier worden die toch meer beïnvloed, vind ik, door ja, het, het immobiele waarbinnen we ons bevinden in mm -hmm. de politiek. En ik vind, het is uh, in Soriaans misschien, en noem maar op, uh, of, of, uh, om, of surrealistisch bevonden om dergelijke acties te doen, maar uh, liever dit soort van acties dan niets. Dan en... helemaal niets van je te laten. Ja, natuurlijk. Uh -huh. Maar wij hebben bijvoorbeeld in de KVS in Brussel, in Stad Schouwburg, wel iets met artiesten opgezet. En ik ben daar een van de trekkers van geweest. En dit had niets met iets ludieks uh, om, uh, te maken. Uh -huh. Maar ik vind, uh, dan, dat was niet in onze naam. En dan is, zijn er jongeren opgestaan en hebben ze gezegd, wij zijn de jongeren niet in onze naam. En zij zijn ook begonnen met acties overal rondom ons. En die diversiteit, dat maakt dat het landschap in België is wat het is. Maar de bezorgdheid is wel heel groot. Hm, nog steeds. Nog steeds. Het wordt <laughs> alsmaar absurder, vind ik. Maar bon, het leven gaat zijn gang. <laughs> en uh, uh, is het nu zo dat jij niet vindt, dat je uh, als actrice, als artiest, al genoeg van je laat horen... door het soort toneel dat je maakt. Moet daar dan nog uh, uh, uh, nou, een lijstduwer zijn voor Groen bij op die lijst? Ja, kijk, ik ben helemaal niet uh, bang om te tonen uh, voor wat ik sta. Mm. En ik vind, artiest of geen artiest, uh, je bent wie je bent. En ik vind het heel belangrijk in deze barre tijden... Uh, van niet-communicatie, dat je een kleur kan bekennen en dat je daarvoor ook gaat staan en de reden waarom ook uh, gaat uitleggen. En ik vind dat artiesten zich niet alleen moeten opsluiten, dat is mijn persoonlijke mening. Mm -hmm. uh, uh, wij, wij, wij moeten ook, vind ik, wel uh, ergens een positie innemen. Wij zijn dat ook verplicht naar een maatschappij toe. En natuurlijk kan je dat in het verhaal die je vertelt, in de metafoor die je altijd gebruikt via de woorden, Via theater, maar ik vind dit soms niet genoeg. En je noemde het net een ziekte, hè? ja. Dat is hoe je het ziet. Bah, ik vind dat een ziekte van onze mediageile maatschappij waarbinnen we ons is. Dat de bevinden. kern van het probleem, uh, dit is een van de problemen, vind ik wel. We zijn echt zo kwantitatief bezig in plaats van kwalitatief dat we een heleboel waarden uh, die ik toch echt. Erg, heel erg lief heb verwaarlozen. Maar vertaal dat anders naar de politieke situatie in België. Hoe dat is je? gewoon een mededogen en dat is gewoon een harde achterban van, uh, van een partij in Vlaanderen uh, die, die het onmogelijk maakt om nog te communiceren. Hm. En dit vind ik heel erg want dat heeft niets meer te maken met een, uh, met een bezorgdheid om een maatschappij. Dit heeft alleen met eigenbelang te maken. Met een heel doorgedreven egocentrisme die zich vertaalt in een in, in, ja, in, een, in een zeer besloten, klein kringetje van een aantal uh, harde kernmensen die het onmogelijk maken om nog te communiceren en die echt hun uiterste best doen om dit te laten springen. Waarmee je dus eigenlijk zegt dat er nauwelijks debat is, of er geen mogelijkheid is tot debat in België. Er is absoluut geen debat mogelijk nog, want die hebben het echt voor elkaar gekregen om dit te stoppen. En uh, zij zijn er heel blij mee dat dit uh, in een impasse dat die situatie zich in een impasse bevindt. En daartegen wil ik wel strijden, want ik heb onwaarschijnlijk veel familie in Wallonië, ik heb onwaarschijnlijk veel vrienden in Wallonië, artiesten, noem maar op. En het gaat mij niet over België. Het gaat mij over open, open grenzen. Het gaat mij over een begrenzing die onnatuurlijk is in deze tijden. Mm -hmm. Wij spreken over Europa, wij spreken over multiculturele samen, uh, uh, samenleving. En dan gaan we het eventjes over dat kleine Vlaanderen van mijn kloten hebben, denk ik dan. Ik ben hmm. beschaamd om mij Vlaming te noemen nog. En ik krijg dan de kritiek, of wij met de enkelingen die dan nog reageren, krijgen dan de kritiek, och ja, die artiesten uit, uh, die zitten daar met een gelijkgestemde. dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, er, heel veel... wordt er over heel veel. Absoluut, gesproken. maar dat is ook gemakkelijk natuurlijk, hmm. weet je. Dat is heel gemakkelijk om het zo te benoemen. Hmm. Een paar extreem linkse mensen, wij zeiden ik, ik betaal mijn belastingen, ik heb vijf kinderen die in scholen zitten. Ik zit in een beroep die vrij normaal is, dus ik niet zo aan de marginaliteit van de maatschappij. Uh, dus dit klopt helemaal niet, het beeld dat ze willen uh, schetsen. Ja, absoluut. Mm. De voorstelling uh, die nu te zien is op dit moment in Den Bosch, door jou geregisseerd, en je speelt er zelf ook in mee, Gins tussen de netels, een typische uh, titel die volgens mij alleen maar uh, Dimitri Verhulst uh, kan verzinnen. Is er op de een of andere manier een metafoor in te vinden... waarin je deze boosheid of deze agressie kwijt kan? Ja, uh, het is niet dat ik pamphletair theater maak. Nu helemaal niet. Het is een heel simpel verhaal. Maar uh, de, de vetus tussen de muurmansen en de delfosses... dan vertaald van, Dimit van Dimitri uit... Ja. Uh, die al uh, generatie na generatie met elkaar een gevecht leveren... en uh, waar de dood en de moord uh, ook uh, schering en inslag is... Um, uh, ik geloof echt dat dat determinisme waar Garcia Lorca het altijd over heeft het is een bewerking uh -huh. van een tekst van Garcia Lorca het is een bewerking van bloedpruiloft en uh, dat de mens eenmaal die geboren is ergens niet in staat is om daar weg te gaan en ook niet in staat is om uh, een, een haatsituatie te doorbreken daar wil ik echt niet in geloven in die fataliteit want dan wil ik ook geen theater maken, dan wil ik ook geen kinderen maken en ik vind het ridicul om het zo te stellen. Dus ik ga ervan uit dat de mens het individu wel mogelijkheid heeft om dit te doorbreken. En haat baart haat, ik wil daar absoluut niet in geloven. Was getekend Marijke Pinoy. <laughs> uh, ondertussen kunnen luisteraars reageren, opmerkingen plaatsen, vragen stellen. Ga naar onze website radiokunstof. NL. En de vraag aan Marijke Pinois is of de tegel op een gegeven moment uh, beschreven kan worden. Op het einde van de uitzending wordt dat duidelijk. Marijke Pinois. ik stel je nog even voor. Je bent uh, van 1958, geboren uh, in het zuiden van, uh, van België, tegen de Franse grens ja. aan. Het plaatsje Menen. Uh, je studeerde aan het Gentse conservatorium, klassieke zang en... Wat was het, fluit? Ik studeerde theater, ik heb ook klassieke zang gedaan, uh, dwarsfluit. Uh, en ik heb ook heel veel uh, uh, in de school van Jacques Lecoq in Parijs uh, stages gevolgd. En ik ben met uh, drie mensen van Jacques Lecoq zijn school een theatergroep begonnen, Pantarij. Met een uh, Spanjaard, een Japanse en een Belg. Daar begonnen ze allemaal mee. Mm, ja. Heel lang geleden. En heel ondertussen was je toen je naar dat conservatorium ging ook al moeder. Want op je achttiende was je moeder. En, ja. en ging ondertussen ook nog studeren. En er kwam nog een kind. En, uh, <laughs> en toen waren er op een gegeven moment komen vijf kinderen. Nou een, een uh, heel vol je leven. Je bent bovendien ook <laughs> grootmoeder al. Ja. Uh, uh, en uh, er gebeurt veel in jouw leven. Laat ik dan maar kernachtig samenvatten. Laten we eerst eens met de voorstelling beginnen. Ginds tussen de netels. Uh, uh, wat is het meest persoonlijke wat je in deze voorstelling hebt kunnen stoppen? Oei, moeilijke vraag. Er zitten zoveel persoonlijke dingen altijd in. Mm -hmm. Want uh, je begint toch altijd met een zekere noodzakelijkheid aan een stuk. Ik hoop dat toch althans. Dus... Um, de, het individu die uh, gevecht aangaat tegen een maatschappij... tegen een kleine gemeenschap, dat is voor mij wel primordiaal ook. In die voorstelling, je, je hebt een kleine gemeenschap... Die, uh, die niet de kracht heeft om, uh, zelfs als ze zouden willen... om daaruit te geraken. En dit vind ik toch wel als metafoor wel tellend. Uh... Dat was het uitgangspunt voor je toen um... je aan deze voorstelling begon... Ja, wat het uitgangspunt was, dat is dat ik uh, de archetypes van Garcia Lorca dan in de eerste plaats wel onwaarschijnlijk mooi en poëtisch vind en veelzeggend uh, en nog altijd heel veelzeggend in het nu. Mm -hmm. Even voor de mensen die de theatergeschiedenis niet helemaal paraat hebben. Garcia Lorca, uh, 1938 is hij vermoord door het uh, Franco-regime. De ja. Hij was uh, uh, homoseksueel en had linkse uh, ideeën. Um, toneelschrijver en dichter. En een van zijn bekendste werken is de Plattelandstrilogie, waarvan uh, Bloedbruiloft uh, het, het middelste, tweede het tweede deel is. En uh, zowel het eerste als het tweede deel heb je laten bewerken door Dimitri Verhulst. Het derde deel gaat nog volgen. En dat tweede deel is dus nu te zien onder de titel Ginds Tussen de Netels in Den Bosch Theaterfestival. Ja. Maar het is ook al te zien geweest in Gent en in Oostende. Ja. Op locatie. Op locatie. Wat het vind ik altijd heel bijzonder maakt. Het was echt ja. een, een, een geweldige voorstelling. Heel erg genoten in een boerderij... ergens buiten Den Bos, waar je dan met bussen naartoe wordt gevoerd. En, Die wordt uh, afgebroken trouwens. Ja, en letterlijk uh, in de klei... Uh, een fanfareorkest ja. kom je Nittels. tegemoet. En uh, vervolgens word je in een boerderij... Uh, in een uh, stal neergezet... Uh, waarvan een deel al gesloopt is. Namelijk één muur... En daar bevindt zich het toneel voor en achter de muur. Um, wat was precies jouw tussen de branden? Ja, brand. ah. wat, wat was precies jouw opdracht aan uh, Dimitri Verhulst? Want het is een vrije bewerking van die bloedbruilocht. Ja, mijn opdracht. Um, het gaat niet over mijn opdracht, want wij hebben al samengewerkt. En Dimitri, zijn taal uh, en zijn poëzie um, vind ik is. Um, een vertaling van wat Garcia Lorca ooit geschreven heeft. Uh, Dimitri heeft ook zo'n van duende in zijn taal. Uh, die gaat ook wel heel ver. Um, en hij zelf had eerst een van farse geschreven. Uh, zijn bewerking van bloedbruil. Of het was een farse. En hij zei, ja, ik kan die personages niet zo serieus nemen. En dan hadden wij twee jaar geleden al zo altijd geschreven. En dan hadden wij een samenkomst bij hem in Wallonië, want hij woont daar wondermooi in Wallonië. En dan had ik zoiets, Dimitri, voor mij is het te extreem, weet je. Ik... ik ik heb dat mededogen nodig om mm -hmm. te regisseren, om te spelen en mededogen met, met de personages. En dan heeft hij daar een, uh, weer een wending aan gegeven, dus het is over en, heen, uh, over en weer gegaan. En, Waarom uh, is dat mededogen trouwens zo belangrijk voor jou? Ja, omdat ik uh, ervan uitga dat als je theater maakt, voor mij althans, ik moet daar kunnen instappen met, met, met alles wat ik uh, aan mijn lijf, met kloten, met ik weet niet wat, echt in de modder. Mm -hmm. En ik wil dat binnenste buiten keren zo. En Nee, ik, ik, ik ga er dan vanuit dat het publiek ook een soort herkenbaarheid moet voelen. Zelfs als dat uitvergroot is. De personages zijn bigger than life. Maar dat wil niet zeggen dat je er geen, kwetsbare, dat, dat je er geen mededogen mee moet hebben. Het moet het niet alleen maar karikatuur nee, zijn. Nee, helemaal integendeel. niet. Integendeel, is, We, beschrijf even je personage. Je, je speelt uh, de moeder van ja. de jongen die gaat, gaat trouwen. En dan je opent blijven. de voorstelling min of meer ja um, Nee, uh, Tante Nelly opent de voorstelling. Ja, ja. Die geeft zo een, uh, een stukje... Uh, die de vroedvrouw. Ja, he? de vroedvrouw. En dat is de personage dat Dimitri erbij geschreven heeft. En dat was eigenlijk een uiteenzetting, een Magina. bijna helemaal op het einde van het stuk. En ik heb dat de laatste week helemaal in het begin gezet. Dat de mensen eigenlijk bijna een beschrijving krijgen van alle personages. Het is bijna een proloog. En dan komt de moeder op en die moeder heeft het over... Uh, ja, de haat en het ongenoegen dat ze heeft, dat haar zoon gaat trouwen met een meisje die eigenlijk ooit gevrijd heeft met de zoon van de moordenaar van haar man, die gestorven is door die veten. En daar begint het stuk al. Dus je zit er pataat midden in. Ja. De, in het negativisme. En in de passies. Die imploderen. En die eigenlijk alleen maar tot uiting komen. In het, in het, in het destructieve. Hè? Mm. En die zoon die zegt tegen zijn moeder. En je trouwens de mededeling als publiek. Want dat fascineert me wel dat je nu zegt. Dat de vroedvrouw eigenlijk de tekst op het einde had. Want daar is de mededeling. Nu dus aan het begin. Dat de jongens uh, bij geboorte verwisseld ja. zijn. Dus dat de moeder niet eens weet dat haar zo naar ja. zo niet is. Dus, wat voor mij heel belangrijk was in dit stuk, is dat um, je baart kinderen, je denkt ik ben, uh, ik behoor bij die en die bevolkingsgroep. Uh. En dan blijkt dat het kind dat je um, melk gegeven hebt, niet het kind is dat je in je buik hebt gedragen. Ik bedoel, uh, absurder kan het niet. Nee. En daar is voor mij heel veel gezegd, en dat vind ik zo fantastisch dat Dimitri dat toegevoegd heeft, want de relativiteit van waar behoor ik toe... en wie is mijn vijand en wie is mijn vriend... en voor wie moet ik zorgen dragen... als metafoor kan dat wel tellen natuurlijk. Ja, en dat is nogal een cruciale toevoeging... die ja. Verhulst heeft gedaan. Heel cruciaal, ja. Want ik had in het begin iets van... ah, oh, maar dat doet niets met de personages. Ja. Dus waarom dient dit dan? Alleen dat het publiek zal zeggen... oh my god, dat die kunnen dat meepakken... en dat die die bedenking kunnen maken wat ik nu uit... maar ik had heel graag gehad dat een van de personages daar wel iets mee deed... En ik dacht, oké, okay, ik zet het helemaal in het begin. Dan kan het publiek mee de verantwoordelijkheid voelen, bijna voor wat Tante Nelly verbergt. En de personages weten van niets. En die zien, die sukkelen, als maar meer in dat ongeluk. Ja. En het interessante is dan altijd met locatiestheater. Daar maakt het het ook eigenlijk altijd tot een bijzondere belevenis. Is dat mensen, het publiek, gedraagt zich anders hè, op locaties ja. Het zijn altijd Italiaanse toestanden. Ze gaan <laughs> zich ermee bemoeien en dingen roepen. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is wel heel leuk. Want want, um, wat ik heel belangrijk vind aan locatietheater, uh, dat is dat er toch een drempel wordt verlaagd. Mm -hmm. um, theater is toch nog altijd gelijk aan uh, burgerlijkheid voor veel mensen, bedoel ik. Hè? Dit is niet zo. Mm -hmm. hè? Nou, voor jou maar, een belangrijk woord, hè, burgerlijkheid. Ik vind het heel belangrijk dat dat uh, ontburgerlijk wordt. Mm -hmm. Want je maakt net geen theater voor de... Burger. Allee, ik bedoel, het is nog zo'n negatieve connotatie, vind ik. Uh, ik. Ik hou ervan dat de mens in de straat, iedereen, de verschillende uh, soorten van mensen naar de voorstelling komen zien. En daarom vind ik het heel belangrijk dat je Zoals de Dadaïsten deden in de tijd. Mm -hmm. Die gingen gewoon van dorp tot dorp. Of wat Amolière vroeger deed ook. Met zijn karren, met zijn familie. Maar dat en is, lang, verleden, Marijke, dat is Prino, lang geleden. Dat ja. is lang geleden. En ik blijf ervoor vechten. dat Om het voor de elkaar mensen... te krijgen. Lukt ja. het je in België? Want welke ja. mensen gaan er in België naar het theater? Ja, er gaan veel mensen in ja? België naar het theater, absoluut. En het is gewoon helemaal niet waar dat dit een elitaire, een elitaire uiting van kunst is. Ik bedoel, het is niet gelijk, er bestaan verschillende soorten van theater. Maar ik zie dat de mensen, het zat bomvol in Oostende, het zat overvol in Gent. En dus, nu in Den Bos loopt het ook weer In Den Bosch loopt het, ook storm. Bosch loopt het ja. ook storm. Het is trouwens mooi deze gepassioneerde redenvoering over het publiek dat je wilt bereiken, want we aan uh, Dimitri Verhulst waarin jullie elkaar vinden. Jij en Dimitri oh. Verhulst. En hij zegt, ik denk dat zij vooral, misschien delen we dat wel... betrokken is bij alle man en alle dag. Wat men pleegt te noemen de gewone mens. Zonder te veel poeha, de kleinigheid van het leven. Het is toch een verdienste in een kunstenaarsleven... om daar voeling mee te houden. Als kunstenaar word je daar toch van afgedreven. Ook zij stapt wel eens in een vliegtuig om een film te draaien. Maar zij blijft geworteld. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Hè. Maar is het ook waar dat, je, uh, dat het een verdienste is om daar voeling mee te houden? Moet je daar ook moeite voor doen? Want je bent natuurlijk een buitenstaander. Ik bedoel, een artiest is echt van een andere orde dan de actrice, de oh, regisseur. Ja, kijk, uh, dit is hetgene wat mij tegensteekt na al die jaren soms in dat kunstenaarsmilieu. Mm -hmm. Dat is dat wij onder mekaar... Ik ben daar nooit echt voorstander van geweest. Als ik uitga, na voorstellingen, ik heb goesting om die adrenaline ergens nog te kanaliseren. Met wat drank. Wat nodig is in jouw geval, ja, stel ik mij zo voor. <laughs> dan zoek ik toch het soortement cafés waar niet te veel artiesten onderin tegenkom. Ik ben daar niet zo'n grote voorstander voor. Ik hou wel van een, in een café. Te, waar haal je anders de, de noodzaak vandaan om nog altijd na zoveel jaar theater te maken? Mm -hmm. Om het om om het met, met liefde de, de mens in zijn hem te zetten dat kan je toch niet door er uh, met een deda naar te kijken of erboven of ernaast te gaan staan daarom zeg ik nu net de redenen waarom ik wel vind dat ik mijn verantwoordelijkheid als Individuele mm -hmm. maatschappij wil nemen, los van theater, heeft daar ook mee te maken. Ik ben in C, gelukkig, nog altijd heel erg geïnteresseerd in de mens, in dat wezen. In, in, in de mens die vernietigt. In de mens die het niet voor elkaar krijgt om liefdevol met iemand anders om te gaan. In de mens die het niet voor elkaar krijgt om een relatie in stand te houden. Noem maar op. En te doen alsof dat we ook kleppen hebben. En ook de schoonheid ervan, of de kwetsbaarheid. En dat is dan... Ik kan niet anders dan midden in die maatschappij te gaan staan. En waar kom je vandaan eigenlijk? Wat is het milieu waaruit je afkomstig bent? Ik ben bent? van een arbeidersmilieu, afkomstig. En ik, heb, uh, ik ben heel socialistisch, maar in de ware zin van het woord, opgevoed. Respect voor je medemens, doe nooit iemand anders aan wat je zelf niet wilt aangedaan worden. En uh, ja, mijn nest is heel rood, natuurlijk. Maar bedoel, niet meer zoals het... Bijna soms het soos, uh, salonsocialisme is geworden in, mm -hmm. in, nu, vind ik, in Europa te koer. Daarom versta ik ook dat er heel veel mensen afhaken en dat die uit protest dan bij een of andere uh, hun karretje gaan aanhaken bij een of andere domme partij die niets voor hen gaat mm -hmm. doen. Ik bedoel, en dit, um, dit is iets wat dan mij mateloos interesseert... als ik, uh, als ik op Hoorbaan café ga of gewoon. <laughs> <laughs> gewoon overal. Uh, om, om, ik, ik moet geen enkele moeite doen... om na de voorstelling met mensen te gaan spreken. Ik vind dat een evidentie. Ja. Ik vind dat een evidentie, want ik ben heel benieuwd... hoe mensen reageren op hetgene wat je gemaakt hebt. Want dit is een, dit is een nieuwe tocht dat je hoe dan Hoe kwam maakt. je in dat terecht? Want als ik je hoor praten... had je ook zomaar bij de vakbond werkzaam kunnen. <laughs> Dan kunnen nieuwe... ze wel zo'n gepassioneerde ah, vrouw bedragen. Ja. De vakbond, ja. Uh, daar zeg je wat. Nee, uh, ik, uh, ik, ik ben eigenlijk van kleins af aan ook... Mijn vader was postbode. En uh, toen het uh, nieuwjaar was, dan moest hij altijd... Uh, uh, overal bij de boeren en bij iedereen binnengaan om een dreupel te drinken. Uh. <lacht> een goeie Genever, goeie whisky, goeie pint. En die was iedere keer ladder zat als die daar. Dat de duurde weken. Dus, dus ik moest van mijn moeder dan altijd met mijn velootje mee met mijn vader. Omdat die niet naar huis kwam natuurlijk. Die bleef zwalpen. En die, die kwam overal terecht. Ik heb de meest kleurrijke tafereelen gezien via mijn vaders beroep. De meest kleurrijke en uh, dit is het leven in al zijn diversiteit en schoonheid. En in al zijn surrealisme ook. En dit kan je niet verzinnen. Dit en daarna werd jij met je vader op pad gestuurd. Er waren er toch meer kinderen? Ja, maar ja, op een of andere manier. Ik weet het niet. Ik was de oudste. Uh, en um, mijn vader zag mij graag. Maar die was ook boos als ik hem uit een café of zo ging gaan halen. Dan. En dan maar, moest hij bij je achterop op dat velootje? Nee, maar ik had ook mijn velo. Maar als mijn vader viel of zo, dan moet Heer op zijn fiets duwen. Nee, maar ik zeg nu het kleurrijkste. Hè. Mm -hmm. Maar bedoel, mijn vader had ook daarnaast... Was die trommelaar... Bij een fanfare. Natuurlijk. Uh, dan, had die, dan deed hij ook aan politiek. Dorpspolitiek. En die zat ook... Uh, uh, heel dikwijls op café bij iedereen. Die, die, die was ook de aanspreekbuis van heel veel mensen. Die gaf heel veel raad op een of andere manier. Was dat zo'n beetje een filosoof van de straat. En die had ook een eigen theatertje. Je samen vanen. met een aantal mensen, ja. En die wou eigenlijk, want in die generatie kon dat toen nog niet, want mijn moeder is daar heel erg op tegengekomen. Want dat was eigenlijk wel een hoerenberoep toen nog, deze tijden, hè, in in onze Wij hebben het over de jaren 50. Uh, ja, ja, inderdaad. En, en nog iets vroeger, hè. En mijn vader wou heel graag beroepsspeler worden. Maar dat, dat, was, dat waren dan de beginjaren. En hij heeft dat in hart en ziel, was dan een artiest ook. En uh, die, die had... Die en en heeft hij ook dit temperament wat jij nu tentamst. Ah, die thamste? had, want die is al heel veel jaren geleden gestorven. Die had een onwaarschijnlijk temperament. Maar met laagtes en hoogtes. En die kon dat op een of andere manier toen nog niet zo goed kanaliseren. Zoals ik nu, de, dit nu wel kan. Want ik zeg altijd, die demonen die moet je ergens kunnen kanaliseren. En ik vind dat een hele mooie manier om dit te doen. Hmm. Uh, maar mijn vader die had... Want dat zin, is wel hoe je het ziet, als demonen. Ik zie dat wel als, als een gevecht, ja. Mm. Ik vind dit leven niet zo simpel. En ik heb ook zoiets, je wordt geboren en je gaat sterven. En daartussen is er een korte periode. En daar moet je wel iets mee doen. Ik vind ook dat je verplicht bent om daar iets Namelijk mee te de doen. Namelijk de demonen kanaliseren. Onder andere. <laughs> Onder andere. Maar mijn vader had zo'n groepje. En dan um, uh, herinner ik mij vooral als de dag van Allerzinnen en Allerheiligen. Mm -hmm. Dat je naar je voorouders, je grootouders moet gaan kijken op het kerkhof. En dat moet je vieren, die ene dag. En die, op die dag, exact op die dag, werd er toneel gespeeld. En dat is, ik heb heel mijn kindertijd dit soort van tegenstelling meegemaakt. En voor mij was dat heel, dat heeft mij heel erg, uh, denk ik, um, ik heb dat heel erg in mijn, in mijn lichaam en ook in mijn uh, geur en zinnelijkheid meegenomen. Want die schmink, dat was nog zo'n goede oude palette. En dan geschilderde de decorstukken, hè. En um, dan moesten wij eerst naar het kerkhof en daarna ging ik backstage, maar dat was dan in een, ergens een parochiezaal, ook waar het stuk nu zich eigenlijk ook afspeelt, ja, ja, ja. een parochiezaal en dat was van mijn doop Peter. En de ene dag, de smorgens was dan begrafenis, s avonds was dan trouwfeest en daar werden in de juwbox uh, Franse chansons gedraaid en met mijn nichten bleef ik dan heel lang op. Dus ik heb een heel wat dat betreft heel veel inspiratiebronnen wel meegekregen van Dit klinkt uit. als één prachtige film. Ja, ja. Toch? <laughs> <riset> Toch? <inaudible> Toch? Terwijl het ook genant moet zijn geweest, <laughs> de, de, dat je als dochter je vader op moet halen, omdat die ladder zo is. Ja, ja maar mijn vader was ben je ook geen ook niet heel kwaad geweest? geweest. Uh, nee, eigenlijk niet, want ik vond het heel mooi toen, uh, met de begrafenis van mijn papa, uh, waren er heel veel collega's, jongeren, ouderen. Postbodes. En een, postbodes, maar mijn vader uh, was toen al langer aan het studeren, want je had ook een hunker om te studeren en om te weten. Dus die heeft de hele heroriëntatie van de post eigenlijk nog gedaan voor hij stierf. Bo. Maar, um, en dan was er een van zijn collega's, die zei op het kerkhof zelf, uh, ja Marijke, want ik was toen al heel lang in Gent aan het wonen. Ik kwam niet zo regelmatig af of zo. En hij zei, ja, ik wil wel zeggen dat uw vader u dood graag gezien heeft. En dat was ook weer zo'n typische uitspraak. En hij zei van, ja, soms kwam hij dan laat naar huis, want hij zei: Mijn dochtertje, ik wil niet dat ze mij zo ziet. Dus ik zal maar wat hier nog blijven. Tot ze gaan slapen is. En wat deed hij dan in mijn jeansbroek? Want wij hadden geen badkamer. Wij woonden heel klein. Dan schreef hij zo over: Ik zie u als de albatros, die vogel. Ah, die maakte, ik weet niet hoe mooie gedichten. Maar twee dagen later scheurde hij die omdat hij weer boos was of gelijk. Want dus ik ben nogal heel extreem opgevoed geweest. Dus uh, dit zal <laughs> ook wel te maken hebben waardoor ik altijd. Het maakt het een en ander duidelijk. Ik maar emotioneel zeggen. zo. Ja. Wat ik zo opvallend vond aan de voorstelling... is dat je, uh, want je bent dus verantwoordelijk voor de regie... en je speelt er zelf in mee... is dat je echt een geweldig beeld geeft van... Heel veel. En heel veel mooie kleine details. Bijvoorbeeld de bloedbruiloft. Dus er wordt de, de, de, het feest ontstaan, on, ontaard in een krankzinnige chaos. Er wordt veel te veel gezoopt. Maar je hebt dan gekozen voor waterflessen die omhoog en om naar beneden worden gedaan. Er is zoveel te zien dat je niet eens alles ziet als uh, publiek. Is dat altijd hoe jij details waarneemt, kijkt, veel. Uh, ja. Ik vrees me wel... <laughs> ja, ik vind dat heel mooi om een, een, een, een te volheid misschien aan paletten mm. te geven. Verschillende kleuren op verschillende niveaus, lagen. En dat de mensen ook de keuze hebben... Natuurlijk maak je als regisseur of als maker... Of met een groep mensen die spelen... Bepaalde focussen geef je en, en je manipuleert dat... Uh, wat in film nog veel, uh, veel uh, uh, gemakkelijker mm -hmm. gaat in theater... is dan minder gemakkelijk. Maar ik heb heel graag dat de mensen de keuze hebben ook... om dingen tegelijk mee te nemen. En door het opeenstapelen van de dingen... Uh, wordt de explosie nog veel heftiger. En ik, ik heb daar een gevecht mee geleverd, ook met de spelers. Want sommige spelers hadden schrik. Ja, maar ik heb nu toch focus. En ik zeg die tekst. En op dit moment ben ik iets heel emotioneels, belangrijk. En dan is een, een ander opeens de show en aan het En dan steen. zitten anderen ook bezig. En ik heb zoiets... Kijk, wij zijn jammers. Wij zijn gelijk muzikanten. Ik, ik hou heel erg veel van muzikanten. Ik heb ook heel veel vrienden bij muzikanten. En veel jammen... In. Ja, en die jammen, hè. voor mij is theater en woordjes is ook een soort men, dat is muziek. En dan is dat een en-en-en-verhaal. De ene neemt de focus, de ander pikt daarop in en het is in het nu. Er kunnen ook veel dingen gebeuren. Als je een week later naar vo de voorstelling komt zien, dezelfde voorstelling, dan zal je toch wel iets anders beleven misschien. Want de durf om het lef te hebben uh, en het lef om in het nu te spelen en als de ene iets aanbiedt dat de ander daarop inpikt, ik vind dat dat moet kunnen. En ik, vind dat, ik heb dat heel erg gestimuleerd. En soms is dat wel moeilijk, want dan voelen ze zich wat verloren. Maar ik vind dat net... En het zijn hele jonge mensen ja. ook, die fantastisch spelen ja, ja, absoluut. Het zijn allemaal heel fijne mensen. En een diversiteit aan mensen ook. Want het is misschien ook wel typisch voor mij... Als ik mensen kies, samenbreng... Uh, dan is dat heel dikwijls wel een heterogene groep. Dat is niet altijd van... Uh, en hoe ontstaat sabus? dat dan? Want er zit bijvoorbeeld ook een meisje bij waarvan ik dacht... Nou, ze zal twaalf zijn. Zeker ja. niet ouder. Ze is ja, al 19, 16, 19, 16. 16, ja. uh, En uh, er is dus een echte vader. En uh, ja. zij is de majorette. Ze speelt uh, accordeon. Prachtig. Sinds ja. de negende, geloof ik. Waar heb je de, de ontdekt? Ja, dus ik was op zoek naar een heel jong meisje. Waarom? Omdat ik heel graag... Dat is ook iets wat ik wel heel noodzakelijk vind in het leven. De connotatie tussen uh, de verschillende leeftijden. Niet alleen de verschillende multiculturele, ja. maar de verschillende leeftijden, dat je uh, de Zogenaamde wijsheid van het leven, zal ik maar zeggen, de kwetsuren van het leven, uh, dat je die doorgeeft aan de jongere generatie. En de jongere generatie geeft u dan in het beste geval ook hun wildheid mee, hun, hun totale naïviteit en ongereptheid nog en uh, erin smijten. En, zo. en uh, ik vond het heel belangrijk om verschillende generaties te hebben. En daarom heb ik dat meisje gevraagd. Ik, ik was op zoek naar een jong meisje die ook niet nog de ervaring had van, als actrice. En die maar als komt. een volleerd actrice daar aan het spelen is. Dat dus is fantastisch. Ja, echt dus heel. Het is zo onwaarschijnlijk. Maar dit is nu weer het bewijs uh, dat je je intuïtie ook uh, moet volgen daarin. Ja. Maar uh, Yahia die heeft een, een jonge maker, regisseur in Gent. Die heeft een uh, het geit, dat is een nieuw gezelschapje. En, uh, het geit. Ja, het mm -hmm. geit. En die heeft nu um, een schoonzusje en dat was Marta. En die zei, ja, uh, jij zoekt iemand, ik hoorde het van je zoon, want een van mijn zonen speelde ook samen met de, uh, in een voorstelling van hem. En uh, ja, voilà, kijk, en van het een komt dan het andere Ik heb eventjes met haar gepraat en eventjes met haar gewerkt. En, en dan weet je, je het ook accordion. heel snel, of het klopt ja, of niet. Ja, zeker. Het is een wilde en het is een fantastische madame. Het is echt dus de... Echt waar, een plantrekker, eerste klas... die heeft zich daar doorgewalst door die repetities. Want dit was niet een En moet zo'n meisje dan nog naar de toneelschool, vind jij? En wel, dat is een hele moeilijke vraag. He. Ik, geef ook dikwijls, uh, ik doe dikwijls projecten in de mm -hmm. toneelschool... En in Brussel, in Antwerpen, en in Gent. Um, in Maastricht ook al, met Winnie vroeger. En uh, ik, ik denk dat je um, de dingen niet kan aanleren... maar je kan wel sturen en je kan wel zeggen... kijk. Ik vind dit nu en ik probeer hetgene wat mij persoonlijk boeit en uh, ontroert en beroert, probeer ik door te geven. Doe ermee wat je wilt. Vooral doe uw goesting. Je bent een autonome speler op maar, een scène en ga het aan. Wat je Verdedig nu omschrijft, dat zijn, er zijn maar heel weinig leerkrachten die op die manier met leerlingen omgaan. Ik toch? weet dat niet. Ik weet dat niet of dat, dat zo is. Ik denk dat als iedereen dit de vrijheid dit geeft, geeft. geeft. Ja, maar je kan ook zeggen ik geef dit allemaal ambacht door die eh uh, uh, dit ambachtelijke en eh uh dan, dan pak je dat weer mee naar iemand anders. En die kleine hoeveelheden samen zullen nu waarschijnlijk dan met al wat dat je zelf in huis hebt. Want ik geloof niet... Dus als je jouw uh, advies zou vragen, zou je er wel zeggen om... Uh, zou je er wel adviseren om een toneelopleiding te gaan doen? Ja, ik ben bijvoorbeeld zelf in het eerste jaar conservatorium ben ik al weggelopen. Maar ik ben teruggegaan. <lacht> en waarom was jij weggelopen? Ah, ik vond daar oerzaai. Oer saai. Ik kende de wereld, zogezegd dacht ik, uh, ik. Maar ik kende de straat. Ik kende het leven voor een stuk. Ik was moeder van twee kinderen en ik had al wat geleefd, veel vroeger dan al de rest. En dan komen daar een aantal mensen samen die al oh, germaanse hebben gedaan of zo. Of die nog niets hebben gedaan en die braaf van de ouders naar die school gaan. En ik had verwacht dat er een wereld ging opengaan voor mij. Want ik ben geboren onder de kerktoren, ook aan de Franse grens, met die tegenstelling van uh, over de grens ik ging heel veel uit daar. Maar wacht, want wat je nu omschrijft is natuurlijk ook Day, -day. Waarom? Jij had het leven al ervaren. Ja, maar dat en zeg ik net tussen aanhalingstekens. Ja, ik, ja. Dacht toen, ja, ja. ik dacht dit toen, hè. Ik dacht dit toen. Natuurlijk is dat dit daar. Want dat was niets van aan. ik was gewoon een straatkind een beetje... Een straatkat. Um, een straatkat vooral, <laughs> inderdaad. Een plantrekker, een overlever. En in een school, wat ik wil zeggen is, zelfs als je vindt dat die opleiding niet strookt met wat je in gedachten had of verlangde, mm -hmm. dan nog kom je jezelf wel tegen. Als je daar klaar voor bent, als je voor iets niet klaar bent, school of geen school, dan komt het niet. Toen ben je dus weggegaan en toch weer teruggekomen. Ja. ja, dat komt omdat ik had toen uh, met een maker gewerkt die het toen heel erg maakte toen in, in België. En we hadden subsidies gekregen van de beursschap Burg in Brussel en dan van het stuk in Leuven. Dus je werd al snel die... ook gezien? Ja, ik werd niet zo snel gezien. Die maker werd heel snel gezien. En ik zat toevallig... Ja, ja. uh, Frule Jolie van Strindberg zat ik in een stuk van hem. En ik dacht, dit is theater, dit is het leven. <lacht> ik ga niet meer terug naar die kutschool. <lacht> en dan uh, was ik gelukkig goed omringd door een aantal mensen. Die zeiden, ja, maar Pinoa, je hebt niet eens een diploma. Je hebt twee kinderen, kom aan. En dan heb ik zelfs nog... En de leraar, de hoofdleraar toen van het conservatorium was chic. Die heeft gezegd, kom eens bij mij babbelen. Die zei toen, ga ik er allemaal weg uit die klas, klas 8 was dat op hoor ik vergeet het nooit. En dan uh, heeft hij mij daar een reden voor in gegeven in? en uh, ja, de noodzaak toch om een school en, en, en, en uh, hoe dat ik in het leven stond, dat hij daar respect voor had, maar dat er nog ook zoiets bestond als dat je een vak kan leren en noem maar op. En hij heeft een heleboel dingen gezegd dat ik de hele tijd dacht, bullshit, bullshit, maar ik begin terug. <laughs> En dat heb je toch... Die was zoals maar, een soort maar, maar vader even, hè, Want mij. jij was dus 18, werd moeder en daarna nog eens een keer moeder. Was ja. ook een man? Ja, de moeder man zijn geweest. Ja, tuurlijk, hè. Uh, uh, maar uh, ik had grote passies, he, altijd. Want het is net als theater. Ik bedoel, ik, ik ben er nooit zonder geweest zonder die grote gedrevenheid, natuurlijk. En dit is zoiets als... Ja, uh, en, en dit is dan wat je zegt, het, het, het dierlijke instinct, het uh, voortplanten. Waarom moet een mens zich voortplanten? Uh, ik uh, vond dit blijkbaar zeer noodzakelijk. <laughs> Soms ben ik, denk ik, als ik filosofen lees of hoor, van ja, de wereld zit altijd veel te vol en dan denk ik oh shit, ik heb er wel... eens van pure uh, passie, gewoon. Uh, ja, want ja, dat ja, was ja. Waar, het, waar het vandaan kwam. Ja, absoluut. Uh, helemaal niet doordacht of zo, maar op een of andere andere manier uh, moet ik daar niet beschaamd over zijn, blijkbaar, want mijn kinderen zijn mijn grootste geschenk in het leven. Denk en ik inmiddels zelf was. ook uh, de, de Arend, je oudste zoon is danser en ja. je dochter Lotte, uh, beide ook Pinois geheten, ja. uh, is actrice geworden. Ja. En, en, maar dat heb je allemaal in je eentje toen gedaan en een opleiding. En... Ja, ik ben naar de openbaar, ik weet niet hoe dat hier zit in Nederland, maar je hebt al zoiets in België, de, gelukkig bestaat dit de openbare onderstand die dan mensen helpt die die, uh, financieel in nood zitten of zo. Maar dit was totaal uitzonderlijk dat ik geld en steun gekregen heb. Omdat die hoofdassistenten, maatschappelijke assistenten, zoiets had van uh, ik vind dit zo moedig van u... Dat je met twee kinderen wilt gaan studeren. En die heeft mij altijd gevolgd en gesteund. En mij moeten heel erg uh, verdedigen, ook daar. En um, ja, ik heb eigenlijk vanaf het punt dat ik... Uh, doordat die mij zo gestimuleerd heeft... Want ik denk heel dikwijls zo jonge moeders, die tienermoeders, mm -hmm. tienerouders... Dat die was zo heel ge... ook. Dat was ik. Ja. Die zo heel geïsoleerd in die maatschappij staan. En die zich moeten bewijzen. En uh, dat die, die, zijn verloren dieren soms. En dat zie je dan. Dat is een vicieuze cirkel. En gelukkig maakt het, ik ik het dat jij dat niet? Dat dat... Ik weet niet, ik, ik geloof ook echt in de wilskracht van, een, van de mens. Mm. Het, de, het menselijke dier, ik geloof echt dat hij krachtig genoeg is om de dingen aan te gaan ook. En de ene zal dit al wat meer in de schoot krijgen. Want laat ons eerlijk wezen, op wereldschaal zijn wij de bevoorrechte soort die het hier voor het zeggen hebben natuurlijk. Of pretenderend toch. Dus ik was natuurlijk heel bevoorrecht dat ik ook wel van mijn ouders blijkbaar vanuit diegene wel die overlevingsdrang gekregen heb en die intelligentie om met het leven op een constructieve manier om te gaan. Is het wel eens helemaal misgegaan? Ik bedoel, ik, echt, nou, en ik zie zoveel energie en zoveel uh, uh, passie. Dat, ik bedoel, dit, is dit is heel gevaarlijk. Dit is heel het, gevaarlijk. Het dreigt zich altijd te keren. En dit is iets wa waar, waar je op een of andere manier moet voor oppassen. En zeker ja. als je jonger bent. Dus ik heb echt periodes gehad. Ik zeg het altijd dankzij mijn moederschap. En dankzij die uh, gedrevenheid voor, voor uh, het artistieke... Uh, wat dat dan weer te maken heeft met, met de noodzakelijkheid van de dingen een plek te geven in uw leven. Uh, heb ik het overleefd? Maar... En daarom denk ik dat het is wat het is ook in het leven. Wat is er eerst? De kip of het tijd. Ik bedoel, ik denk altijd dankzij de, uh, de, de totale waanzin dat ik uh, passioneel zoveel kinderen heb gemaakt, heb ik het ook allemaal op een constructieve manier omgebouwd. En de kracht gehad om daar met mijn demonen uh, constructief iets mee te doen. Want voor hetzelfde geld is het anders. Ik heb vrienden van mij die zich de vernielingen gezopen hebben, die zich de vernielingen gespoten hebben. En die waren heel dicht bij mij. Mm -hmm. Ja, ik, ik weet niet. Dat de, de, het is een evenwicht. Zo. Maar je zegt ik, dankzij ik vind het, vind het moederschap. Je bedoelt de verantwoordelijkheid die ja, jij absoluut. voelde als moeder. Het is, en daarom, het is heel belangrijk op wat voor manier ook, dat de mens... Uh, geleerd wordt om verantwoordelijkheid... zelf in handen te nemen. Mm -hmm. En dat je niet zoiets als een god hebt... of een hiernamaals of, dat is althans mijn bevinding... of iemand die het voor je gaat doen... in de politiek, of noem maar op... of een leraar. Nee, jij hebt die mogelijkheden... om het te doen. Mm. En dus uh, de kracht moet je uit jezelf putten. En ik denk dat dit heel belangrijk is. Primordiaal. En was gewoon. het je moeder die jou dit heel erg aangaf... Inzijnde, of was het je vader? Ja, maar je vader was dan niet zo verantwoord. Mijn vader was degene die mij al die uh, rare kronkels <laughs> heeft. Ik daar combinatie. waar ik nog mee worstel. Het is de combinatie van de grond van de aarde van mijn moeder, mm. denk ik, die dit probeerde in evenwicht te houden. En uh, de nederigheid ook vanuit mijn nest. Want mijn grootmoeder bijvoorbeeld was iemand die de Joodse uh, mensen in de oorlog heel erg heeft uh, helpen onderduiken. Mm -hmm. En uh, er zijn veel verhalen rond en zo. En ik denk, ja, uh, ik ben ook heel nieuwsgierig naar alles wat daarmee te maken heeft zo. Ik weet het niet, ja. Het is, um, het is een moeilijk beestje, vind ik, overleven. Of, of leven, of, of een zin geven uh -huh. aan je leven. gevraagd naar wat voor soort actrice je bent. Dan moeten we zijn bij Arne Sierens. Je was ja. jarenlang zijn, zijn muze, bekende uh -huh. Vlaamse uh, regisseur. Wat, wat betekent dat eigenlijk voor jou om de muze van iemand te zijn? Goh, um, werd ja. dat zo uitgesproken ook? Ja, hij zei dat wel, denk ik, of zo. En uh, dit werd ook zo bevonden... Um, ja, het is zo dat wij artistiek heel erg um, nauw, denk ik uh, kl samen klitten uh, uh, uh, het was iets onuitgesproken als wij samen uh, op de vloer improviseerden ik mm -hmm. improviseerde, en hij ervoor zat en uh, regisseerde en teksten schreef en noem maar op dat de ene de andere heel erg um, uh, heel erg fundamenteel uh, beroerde of verder dreef. En um, dat schuren en zo... Uh, ja, dat, je, je hebt dat maar, denk ik, in essentie, heel fundamenteel met een aantal mensen. Ik denk niet dat je dat met iedereen zomaar maakt. En wat voor kan. soort mensen zijn dat? Dat Z zijn mensen die heel moeilijk zijn. Die ik aanraak blijkbaar, of waar ik dan connectie mee heb. Ja, ze moeten juist moeilijk zijn. Ja. Want dan gaat het schuren. Ja, dan gaat het pijn doen of zo. En hm. dit is mij dan de moeite niet waard of zo. Maar met Arne artistiek was dit, uh, was dit echt twee handen op één buik. Hij omschrijft het als volgt... Um... In veel repertoiretheater is een onderscheid tussen de acteur en de tekst. Waar ik voor sta, is een totaal acteren. Het heeft niets te maken met intellect. Je moet opgenomen worden, je moet één zijn. Dat theater is onbewust, irrationeel en onlogisch. Zij, jij dus, Marijke Pinois, is daarvan de frontvrouw in Vlaanderen. <laughs> ah, um, ja, ik kan hem wel snappen. Ik bedoel... Ik ben het daar ook weer eens mee eens. Um... Maar ik hoorde ook iets anders in die lach en, en Arne... Ja, omdat hij mij heel veel pijn heeft gedaan. Want jullie zijn uit elkaar gegaan. Ja, ja, ja er is een scheiding. En uh, ik kon dit niet meer aan. Jullie waren geen liefdeskoppeld gehoopt. Nee, absoluut geen liefdeskoppeld. Nee, nee, nee, nee, het was zakelijk niet helemaal niet. zakelijk heeft het kapot gemaakt, denk ik. Zo vrees ik zo. Want jullie Laat zijn op een gegeven zeggen... moment samen een gezelschap begonnen. Ja. En daar ben je uitgestapt. Ja, en daar is het misgelopen. Omdat en nou zegt hij ook... dit over jou. Ja, maar Arne is zo begeesterd. En ik blijf erbij. Dat is het nu net. Het, het, het, het doet pijn natuurlijk om het afscheid... Op een bepaald moment moet je afscheid nemen omdat je, het zo, omdat je jezelf moet beschermen tegen bepaalde dingen. Omdat je pijn bent gedaan, omdat iemand je pijn doet op een manier dat je niet kan kaderen. En dit heeft niet altijd te maken met dat die persoon zo vreselijk tekeer gaat of zo. Dit heeft mijn een combinatie van een aantal dingen te maken. En um, ja, ik, ik, uh, ik was zo... 100 miljoen procent trouw aan Arne en ik smeet mij daar zo volledig in en dan verwacht je ook um, dezelfde uh, dezelfde uh, oh, hetzelfde engagement of zo en dan verwacht je ook dat dit echt iets unieks is en ik ben daar waarschijnlijk ook weer veel te extreem in en te naïef ik verwacht dan ook iets unieks zo. en als daar dan dus iets komt weet je, het is, het is een heel moeilijk iets dit, omdat het is, het is niet zo'n eenvoudig verhaal we, we waren ook economisch uh, we hadden ook niet zoveel geld. De cultuur, ik moet het u niet vertellen, hier in ja. Nederland is vreselijk. Ik ben ook ja. mee gaan betogen. Wat er nu gebeurt is hier in Nederland, op de Nederlandse ja. amb ambassade in Brussel. En wij zaten met heel weinig geld. En dat is het kiezen gewoon. En ik, uh, met pijn in het hart, had ik iets van... Ik ben bij u gekomen, niet alleen om actrice te zijn. Maar actrice, je bent niet alleen actrice bij Arne. We maken dat samen. Maar ik wou ook mijn eigen zinnigheid nog... Um, ja, Kunnen ik laten zien? Ja, ja, ja. En um, ja, bon, hadden wij, ja, het heeft eigenlijk mijn aantal factoren waar ik liever niet te diep in. Maar is in het gaat. ook niet dat als je op zo'n manier werkt in het leven staat, dat je. Dit zal niet de eerste keer zijn dat jou iets dergelijks overkomt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, heel um, trouw ben aan de mensen die, die ik mijn, waar ik mijn hart aan geef. En um, ik heb er. Misschien spijtig genoeg, ik weet, het niet. ik weet niet of dat een mens in staat is om aan zoveel mensen zoveel te geven. Ik ben iemand die ogenschijnlijk heel veel uh, prijs geeft, maar dit is natuurlijk niet altijd zo. En um, ik heb aan een aantal mensen waar ik dan voor ga, ga ik ook mateloos. Te. Ik mm -hmm. ben altijd te. Als je een woordje kan plaatsen naast mij, dan is het Te. En ik overal dacht, waar te voor staat, is ja, het doet pijn ook hm. op een bepaald moment. En dan is, het, dan is het dit of verzinken. En dan is het alles of niets. En tussen. Uh, en dan kies jij niet voor niets. Je bent ik gewoon niet opgestopt. zo van, dit, van die tussen. Variant. Nee, ik kan, daar, ik kan het niet. Misschien moet ik dat leren. Ik kan het niet. Misschien komen we elkaar nog eens tegen. Weet je? Daarom zeg ik... Voor mij is dit heel helend uh, theater bijvoorbeeld het stuk dat we nu mee bezig zijn. Haat, paard, haat. Ik wil daar niet in geloven. Ik wil kunnen vergeven en vergeten. En ik wil kunnen zeggen... Dit heeft mij heel fel gekwetst. Maar ik wil die persoon misschien wel nog eens tegenkomen. En dan zullen we misschien op een totaal andere manier... Wie weet ooit met elkaar de dingen aangaan als mens. En daar zullen we wel heel want, veel uit Want Arne Sierens zegt ook... Uh, het was een onverenigbaarheid van karakters. Het was toch een soort echtscheiding. Maar we hebben nog wel contact hoor. Ik ben niet zo rancuneus. Um, hij zegt ook... ze is dominant. Ze heeft graag gelijk. Ze kan er slecht tegen om te worden in, uh, tegengesproken. Ze heeft <lacht> vaak botsingen. Dat is onvermijdelijk. Ah, ik ga hier geen openbare uh, discussie, <lacht> want het is het mij absoluut niet waard. Maar ik ben het daar uh, eigenlijk uh, absoluut niet mee eens. Uh, ik, ik, ik, ben ik wil helemaal niet altijd gelijk hebben. Maar diegene <lacht> die het uitspreekt daarover... Allee, ja, het is natuurlijk wel zo dat we twee mensen zijn die heel erg gaan voor iets... En twee mensen die heel erg gaan voor iets... Ja, op een bepaald moment moet dat dus breken, denk ik. Ja, Alhoewel, dat ik vind dat ik daarin heel ver gegaan ben om mee te gaan met... Er zijn grenzen, ik heb, ik heb daar maar heel maar veel moeite Maar moet je ontzettend zeker ook zijn van jezelf? Dat je zegt, ik wil niet een, een, een andere variant. Ik, het, het is voor mij alles of niets. En als het niets is, dan stap ik op. Maar je bent nog steeds... Uh, uh, uh, nu heb je de zorg over drie kinderen. En je bent nu freelancer. Wil, ja, ja, ja. Hoeveel ja, lef kan een mens in zijn donder hebben? Wat? Hoeveel lef? Ja, dit is heel mooi uitgesproken. Ja, ik weet het niet, maar het, het, uh, voor mij is het... Uh, het gaat er niet over... Dat het goed of slecht is, ik kan gewoon niet anders. En dit is dan maar wat het is. Ik maar voel me het ook ontzettend nu een veel beetje. vertrouwen zijn in jezelf. Ik weet dat niet nee. Oh my god. Nee, maar ik dat heb... moet toch bijna. Ja, wel uh, laten we zeggen dat het, het, het, het uh, instinctieve, mijn drijfveer is. En uh, daar heb ik veel vertrouwen in blijkbaar. Ja. Maar ik ben een hele grote. Twijfelaar, de grootste twijfelaar die er rondloopt. Heel extreem twijfelaar. En ik denk dat de twijfel en de angst mij drijft. En niet om, de angst maakt mij juist niet bang. Dat is heel contradictorisch. De, hoe kun je een twijfelaar zijn als je toch uit passie vijf kinderen op de wereld ja, hebt gezet ja. en uit passie ook hebt gezegd: ik stop met dit ja, gezelschap. Uh, ja, kijk, uh, ik, ik, ik, ik zal wel een hele grote dosis lef hebben. Sowieso. Maar dat is dan dat straatkind die in mij weer naar voren komt. Dan de overlever. En ik hou niet zo van um, een... Uh ik hou heel erg van communicatie en van uh, elkaar leren begrijpen, maar om alleen maar in een soortement bad van uh, een uh, grijze massa, een bintiokker, ik, ik heb daar geen zin in. Ik kan het niet, ik zou mij doodongelukkig voelen. En er zijn bepaalde situaties die het je zo moeilijk maken om nog in te leven, uh, dat, dat het zo pijnlijk wordt omdat je een mes in je rug voelt uh, gestoken, dat je jezelf moet beschermen en graag zien. Het heeft eerder te maken met, graag, met jezelf leren graag zien en jezelf aanvaarden in alle kleinheid en te zeggen hier is het beter om te knippen dan om verder te gaan en het te laten verworden in iets die zo lelijk zou worden. Ik hou niet van die lelijkheid um, in, in, het, in het mekaar, mekaar afmaken omwille van eigen belang, Maar dit, wat, is, wat is dit allemaal? Het is ook een heel moeilijk iets, vind ik, die mm -hmm. materie. Het gaat altijd over mensen. En mensen, ja, dat is nu eenmaal zo. Dit is zo subjectief en zo kwetsbaar. En dit is wat mij drijft. Dit is alleen een uitsluit wat mij drijft. En lef, ja, ik vind uh, dat het minste dat je kan zijn en dat je moet hebben in het leven. me, mm. Een beetje lef. Ben je wel eens de uitputting nabij geweest? Ja. <laughs> Constant. Um, want dat je, net, ik bedoel, je bent nu in Den Bosch aan het ja, spelen. Het en er heel... kwam nog een andere voorstelling tussendoor, een eerbetoon. Ja, ik ga bijvoorbeeld nu na Den Bosch ga ik naar Frankrijk om te repeteren. Want ik ga in november met een stuk uh, met de Compagnie de Cou uh, Een stuk in Theater de La Bastille. In première van Peter Handke, Publicums, Bichemfou. Uh, ik ga nog een uh, experimenteel stuk doen. 14 dagen in Parijs met Michael Serre. Een, een regisseur die mij gevraagd had vorig jaar voor Lamouette, Mouette. Maar dat kon ik dan niet doen. Dus ja, ik ben heel hongerig. Dit houdt me. In het Frans dan? In het Frans. Ik speel wel veel in het Frans. Ja. En dit is alles om de demonen te kanaliseren. <laughs> ja, om een zin te geven of zo. En het is zo'n voorrecht. Het is zo'n voorrecht om het via die kanalisering te kunnen doen, vind ik. Het is echt een voorrecht. Ja, um, ik bedoel, ik zou. Ik weet niet, dit is mijn drijfveer. Ja. En Mijn zoon Arend zegt wel soms van... Uh, als ik nu bijvoorbeeld met de compagnie was gebroken, twee jaar geleden of zo, um, dan had hij ook wel zoiets van... Misschien moet je echt eens niet bang zijn om eventjes stil te staan. Mijn zoon van 32 Arend. <laughs> oh, om er stil te staan. koffie. Ja. En dit is wel uh, een waarheid als een koe. Um, ik denk dat mijn verstilling via... De kinderen gaat, of via het theater of zo. Uh, of, of, show. of zo. Of <laughs> zo. Was, ja, je, was en, dat ook je antwoord aan Arend? <laughs> via de nee, kinderen. ik heb gezegd, van je zal wel gelijk hebben, Arendt. <laughs> We zullen wel <laughs> zien, maar inderdaad, ik heb heel veel schrik daarvan, denk ik. Dat is wel de zo. De verstilling. Uh, ja, wat, en, en ik denk nogthans dat ik daar de laatste jaren uh, die, die scheiding bijvoorbeeld met uh, Arne heeft daar ook heel veel mee te maken. De scheiding dan met uh, de vader van mijn twee jongste kinderen, die ook artiest is en heel actief in het theater. is, Waar ik jaren fantastisch theater mee gemaakt heb. Een mens heeft twee keuzes als je ouder wordt. Ofwel word je, um, probeer je dat, dat zachte binnen te laten. Wat mm -hmm. ik heel confronterend vind. Want het is heel gemakkelijk om te schoppen rondom mm je -hmm. heen. Het is ook een panzer. Um, dit of? is een schild. Ofwel word je cynisch. En ik heb door de kwetsuren uh, geleerd. Want ik heb het altijd over de kwetsuren, de mooie kwetsuren in theater. <laughs> tegen die personages en tegen de spelers. Maar als het u zelf overkomt, is het heel moeilijk om daar goed mee om te gaan. En ik, ik, ik, ik Volgens probeer... mij heb je een behoorlijk goede vorm gevonden, Marijke. Ja. Ik moet het afronden. Wat komt er op de tegel te staan? Ik meld ondertussen even dat zo dadelijk op deze zender. Twee dingen is te horen en Govert van Brakel gaat het over schoenen hebben. Namelijk uh, met zijn gast tassenontwerper en schoenenontwerper. Frette la Bretonniere. En Marijke Pinois heeft het laatste woord. Wat ga je opschrijven? Ja, ik ga het heel intuïtief doen. Uh, um, strelend en schurend uh, met mededogen. Inshallah. <laughs> Strelend en schurend met mededogen. Inshallah. Het was mij een waar genoegen, Marijke Pinoa. Ik Dank vind het leuk wel. dat je hebt gesproken. Dank je <laughs> hey. hey. Mevrouw Pinoa, dit was aflevering Laat Me Denken 2326. Ginds tussen de netels tot en met 13 augustus op de boulevard in Bos. Tot morgen. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. België valt in scherven uiteen, maar wat doen we met de brokstukken?